Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Onder het motto ZEP your planet zamelden kinderen de hele dag geld in voor de orang oetans Sinds 9 uur vanochtend werkten alle kinderprogramma's en presentatoren van ZEP mee aan de actie. Met het bedrag worden bomen geplant op Borneo, een van de eilanden waar de mensapen leven. Door bosbranden, stroperij en houtkap is de orang oetan een bedreigde diersoort geworden.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 Saudi-Arabië heeft weer luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Sjiitische rebellen in Jemen. Bij het offensief zijn veel gebouwen verwoest, waaronder een moskee in de provincie Sada. In die noordelijke provincie zijn honderden Jemenieten op de vlucht geslagen voor de luchtaanvallen. In de Filipijnen zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege een wervelstorm. Die kan morgen vroeg aan land komen in het oosten van de eilandengroep. Er kunnen zware regenbuien vallen die verwoestende modderstromen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Het weer, langzaam wordt het overal droog. Vannacht is het zo'n 6 graden. Morgen schijnt geregeld de zon en dan blijft het droog. En dan wordt het 14 tot 19 graden. Dit was het NOS Show.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 I take the keys to my truck It's the shock cause I'm faded Hoodies in the streets say money, oh yeah, we made it It feels so good in my hood Tonight, the party's underway Nieuwe overlevering van de Nightwalk hier op ZFM Zandvoort. Een wandeling over het strand door de duinen en het centrum van Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en tot aan middernacht zijn we bij... Met het eerste uurtje het beste van Dance R&B een beetje pop tussendoor. Natuurlijk het laatste shownieuws. De partyagenda en de 10 boven beste plaat voor de dansgroep. En het tweede uurtje zijn voor DJ Mouse met zijn Global House Vibes... En het derde uurtje gaan we naar Italië met Dizzy Avaskeli... met het beste van de clubs uit Italië. Als opening worden we trouwens Joe Stone met het nummer The Party. Deze samen met Mantle Jordan. Met natuurlijk het nummer This Is How We Do It werd erin gebruikt. Onderweg zometeen de nieuwe van Rihanna. Lil Klein en Ronnie Flex hebben weer een nieuwe plaat gemaakt. Dat heb je waarschijnlijk al regelmatig gehoord. Want hij staat inmiddels in de top 40. Maar je hoort nu King Archer en Michael Mako met Belong to the Rhythm... this. Ik zou willen dat je niet meer in mijn hoofd bent En ik niet meer aan je denk nee. Ik kan niet meer met je zijn omdat ik niet meer met je ben Mijn hey. verdriet dan drink ik weg Kijk die money die ik spend En nu loop je in de stad alsof je me niet kent Je nieuwe mat die is een sukkel en je weet het Het is een sukkel En misschien heb je nu spijt maar schat het geeft het Alles wat ik had echt ik heb het je gegeven echt. Maar nu is het trots, doe je dingen Leef je leven Zeg dat niet Hou je mond en zei jij meet wat jij zegt Ik was echt verliefd op jou tot jij mij liet zien Hoe jij bent Wat kan je doen Alsof je mij niet kent Oh dat is niet goed Als je zo ik heb een meisje op mijn schouder, van de borsten zijn vergroot. Je streken waren thuis, maar mijn money die is joods. Fuck je nieuwe hippe vrienden, je wilt chillen in de saus. sms, me over de vroeger liefde schat, je maakt me boos. Ik maak geen woorden aan de vel, je komt op bellen als je helpt. Nu is je hulp verder te zoeken en geen plek meer waar je schuilt. We zaten hey. samen aan de wijd tot de zon opkwam, samen. Misschien was je mijn geluk, maar misschien was je ook mijn ondergang. En fuck, wat mijn hart, ik wil niks horen van vertrouwen. Niks. nu ben ik in het veld en om mezelf kan ik bouwen. Elke avond in de club en ik heb Turks en ik heb Fok ja. alles wat ik kocht, liefst wat je kan het houden. Amen. Ik kan je lippen lezen. Je hoeft niet eens te schreeuwen. Niemand kan ons beken. toch? Oh, baby. Nu kijk ik je bij. Waarom wil je vechten? Dat is niet hoe. Als ze zo toevoe. Zeg dat niet. Zeg dat niet. Dat was de laatste verschenen hit van uh, Rihanna met Bitch Better Have My Money. En uh, van deze dame, Robin Rihanna Fenty, zoals ze eigenlijk heet... ...verschijnt in 2002 het debuutalbum Music of the Sun. Waarvan uh, Ponder Replay en If it's, uh, it's Loving That What You Want... ...haar eerste hit is in de top 40. En nog een jaar later is ze uh, met uh, A Girl Like You... ...haar tweede album Fight. SOS en zo wij zijn worden top 4 noteringen. Nou, de rest is geschiedenis, hè. En voor de week uh, had ze nog een grote blunder gemaakt. Tot een of andere mega mooie jurka aan. Bij, uh, de, daar werd ze genadeloos neergezabeld op internet. En het ergste is nog, de jurken is gemaakt in, uh, door een uh, modeontwerper... Uh. Ontwerpster, Goodbye. En die heeft er twee jaar aan gewerkt om deze creatie te maken. Het lijkt een beetje per omelet. Sommigen vinden het zelfs een pizza en Sommigen zeggen dat het platgeslagen bananen is of een condoom. Maar hè. ja, het uh, is een beetje een, een vage jurk. Maar hè. Rihanna is er erg blij mee. En we uh, wat andere mensen zeggen, dat boeit verder heel weinig. En voor Rihanna horen we Little Klein en Ronnie Flex. Met zeg dat niet. En Bess anders, die is weer vrij. Je hebt het vast meegekregen bij de bevrijdingsdag dat hij een, een, een verkeersregelaar op zijn bek heeft geslagen... terwijl we letterlijk heb gelukkig knock-out heeft geslagen. Maar hij is weer vrij, hij heeft een dagvaarding gekregen... en moet zich later verantwoorden voor de rechter. En de verkeersregelaar, die door een losgeslagen zanger Ben Sanders werd aangevallen, die verkeert nog in shock. Dus er uh, was iets gebeurd het, uh, het broertje van Ben, die... Die werd tegengehouden door de verkeersregelaar. En uh, ja, die stapte uit zijn auto. Die gaf de verkeersregel voor stom. En Ben zag dat. En die rende uit zijn tattoo shop. En liep naar de verkeersregelaar toe. En heb nog eens een paar keer geslagen. En toen ging de mannen op nog uit Dus uh, we gaan meemaken hoe het allemaal uh, gaat verlopen. Het is een de, de, de andere broer... Ben uh, is vorig jaar nog beschuldigd van brandstichtingen. Maar hoe het allemaal op gaat lopen, hou je zeker op de hoogte. En dan gaan we snel weer door met muziek. Onderweg zometeen de partyagenda. Welke leuke feesten dan allemaal gaan. dan ook straks nog uh, de team bovenbeste plaat voor de danssoep. Maar eerst muziek, Armin van Buren. Samen met Mr. Props, met Another You. No time to pretend. And try again straight out of lion's den strong as a thousand men Low Det är lugnt, men det är lugnt. Se till att vinna nu. Annars... It ain't getting better. You So disappear now, I won't get in. Escape in Amsterdam. Het wekelijkse Space Brainwash en vanavond de Brainwash XXL begint om 11 uur. En duurt het tot 5 uur in de ochtend, inderdaad 16 euro. En voor meer informatie hebben we de website escape.nl. Natuurlijk de line-up met onze eigen Zandvoortse Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen Frederica Bas, Troy en MC Miss Bundy. Dat is vanavond allemaal in de Escape in Amsterdam. Het feestje Brainwash XXL. En vanavond in Air hebben we het feestje Play. begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website air.nl. Met onder andere Rodondo, The Voyagers, Cream... Jaxx, uh, Lavash, en Hato... Young Barbara, Chala Manenga en Day 23. Dat is allemaal vanavond in Air in Amsterdam het feestje Play. En vanavond in Hotel Arena... Het feestje Club Danserette begint om 10 uur, duurt tot 4 uur in de ochtend. Intrace 15 euro met de DJ Raph en Dr. John. Vanavond dus in Hotel Arena Club Danserette. En voor meer informatie, check de website danserette.nl. Daar vind je alle informatie over het feest. En vanavond in Haarlem, iets dichter bij huis, hebben we het feestje popcorn. Het begint rond middernacht, vijf voor uh, 12. begint het officieel nu tot vijf in de ochtend. Voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met onder andere Dominique Broek en Tim van Aars. Dat dus vanavond in de Stalker in Haarlem, het feestje popcorn. En tot zover ook, in het kort, een paar leuke tips voor een paar leuke feestjes. Dan gaan we snel weer doen met muziek. Ierisje Ik was vorige week uh, alle tweede dagen in De Hama. Terwijl de Heineken Musical, waar ze op het podium stonden... She has special order met birds. I wish people would stop yelling and start listening. I wish birds would stop talking and stop whistling. 'Cause they know things I don't know. Seven of 'em sitting on that wall, staring at a lost soul. Fly away, too close to the window. I'm looking for some info. Can I trust Google Maps? Just photographs? for What's flying like? Are you free above? Is it really that worth dreaming of?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 Wanneer? Sterner met Fight Forever. using Paul Aiden. En daarvoor Becky G. Met Loving So Hard. Het is even tijd voor de tien boven Beste plaat voor de dansoe. Welke plaatsen zijn er erg populair? En welke. Kan je allemaal verwachten in de clubs? Dus tussen dit weekend nog een stap. In ieder geval vanavond op deze zaterdagavond. Op 10 deze week. TJR met How You Feeling. En op 9. Ram Acoustic met Raider. Op 8. Too Loud met Move. En op 7 Eric Prince met Generate. Op 6 Redondo Bollier met Every Single Piece. En op 5 Mr. Belt and Weasel met Finally. Op 4 SNBRN en Kalina met California. Op 3 deze week om met Oscar en Dimitri. En Like Mike met de uh, Ham. Op 2 Gregor Porter met Liquid Spirit, de Claptone Remix. En deze week op 1 in de 10 boven beste plaat van de dansvoer. Ches ja, samen met Martin Garrix met The Only Way Is Up. Die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in de Night One. Shaw met Maxi. En zo komen een eind aan het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd zometeen de break. Oftewel nieuws en weer, dan zijn we nog twee uur lang bij je. Met zometeen. Vanaf tien uur de Global Housewives met DJ Mauser. En straks. Vanaf elf uur DJ Cabas Kelly uit Italië. Met het beste van de clubs uit Italië. En voor nu laat ik je achter met Bob Sinclair. En Don Talman met A Field of Vibe. En ik zeg tot zometeen. In deel twee van de Nightwalk. Running wild in a day, tryna to get your dream before it fades. So upset. I take my time. Can't stop me moving. Just watch me ride.